Kijk de actievoorwaarden op azmbank.nl. 538 nieuws. 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Rijkswaterstaat stelt morgenavond vanaf 6 uur een koude protocol in omdat het zo hard gaat vriezen. Het betekent dat er extra bergers en weginspecteurs rondrijden. Hulpverleners houden daklozen daarnaast extra goed in de gaten om te voorkomen dat ze buiten slapen. GroenLinks-PVDA vindt het minderheidskabinet van D66, CDA en VVD... een riskant experiment. Partijleider Jesse Klaver waarschuwt voor de onzekerheid... die er volgens hem bij komt kijken. Hij gaat per voorstel kijken of zijn partij voor kan stemmen. Er moet een minimale afstand komen tussen nieuwbouwwoningen... en geitenhouderijen, vindt het demissionaire kabinet. En voor bestaande bedrijven binnen die straal... zullen er verplichtende maatregelen komen... om ervoor te zorgen dat de emissies naar beneden gaan. Ja, dat legt minister Wiersma uit. Het heeft dus alles te maken met de uitstoot van die bedrijven. Mensen die er in de buurt wonen... krijgen daardoor sneller longontstekingen. En er zijn afgelopen jaar minder vrouwen vermoord in Nederland. Het waren er 37, terwijl het er een jaar eerder nog 44 waren. V waarschuwen wel meteen dat het niet betekent... dat geweld tegen vrouwen in het algemeen afneemt. Krijg je het weer nog van me? Vanavond en vannacht gaat het opnieuw sneeuwen. Morgenochtend sneeuwt het vooral nog in het zuiden. En het is dan tussen de min 3 en 1 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Verkeer dan, geen vertragingen. Wel nog een flitser die heeft Dylan. Op de A9 staat hij tussen Haarlem en Alkmaar bij 69.2. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?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 538 En one last time: Het is vrijdagavond. En wij spelen het vrijdagavondkwartet. Uh, dat werkt als volgt. Er zijn vier kandidaten en er is één geluid. Die vier kandidaten doen dat geluid na. Lukt het ze allemaal? Krijgen ze allemaal prijs. Is er eentje die het opfokt? Dan krijgt niemand iets. En we spelen vanavond onder andere met Nena. Hoi, goeie Hoi, avond. Hey. Hallo, Hallo, Nena. Goedenavond. Nelis Hallo. is erbij. Hallo wow, Nelis. Ja, hallo. Is dit, is, is dit de Nelis? Dit is de Nelis van 538. Zo, maar dat is, dame, nee. dit, dit, dit moet ik heel eventjes kort uitleggen. Het lang geleden dat Zo, dat is. Gebroken. Heel lang geleden. Ik denk dat ik Nelis voor het laatst aan de telefoon heb gehad in 2019. Ja, dat was dan heel goed. Ja, ja. ja klopt. Maar waar ben, ben je ik... al die tijd geweest? Ja, dan. Bij, bij slam? <laughs> Ja, ja, ja, bij Slim, ja. Ik ben met mijn maat meegegaan met Daniel. Ja, oh, ja, ja. nou, wat. wat nou, maar, van, ik ben blij dat je terug bent. Ja, wat goed. Ja, wat ja. ja, ja, lekker. Radio 2 ging hem toch te ver. Ja, dat, dat, ja, dat, ja, ja, ja. Ja, dat was Ja, net, net een stap te ver. Ja, ja. dat is goed te vertellen. Sorry. Ehm, We spelen met Senna, onder andere. Senna. Ah. Zeker weten. Hè? Ja, Zeker weten. heel leuk. En Jesse is erbij. Hallo Jesse. Hallo! Ah, Hallo ja, Jesse, jij bent uh, de laatste in de schakel. Het zou zo maar kunnen zijn dat Nena, Nelis en uh, Senna nou, het allemaal heel goed doen. Omdat jij het dan verpest voor de rest. Want in het vrijdagavondkwartet uh, moet het ja, iedereen goed zijn. Een kwartet is een kwartet. Um, voel je daar dan extra druk op je schouders? Ik, uh, ik voel nooit extra druk. Nooit. Ik weet nooit. dat ik het toch niet aan oh, ja. pesten. Uh, uh, ah, het kan moeilijk zijn. houden goede met het slechte weer. Goede moed met het slechte weer, dat sorry, is een is uh, mooi devies. Uh, Nena, sorry, sorry. Nelis, Senna en Jesse. Let goed op, want hier komt jullie geluid. Ja, gadverdamme. Dit is, nou, mooi kaken. Dit is toch geen koffie. Het mm. ja, is een uh, lucky TV van een paar jaar geleden van Erika Ja, Dat is echt lekker op. Wat zegt ze dan daarna? Moet je, moet je kijken, dit is nog even één ja. keer. Ja, gadverdamme. Dit is. Nou, moet je kijken. Dit is toch geen koffie? Ja, ja gadverdamme. Moet je ja, ja, kijken. Is. Dit, is toch, dit is toch geen koffie? Oké. Okay. Nou, is eh, Lastig hoor. Nee, jij bent als eerste aan de beurt. Ja, godverdamme. Moet je eens kijken, Dit is toch geen koffie? Ja, ja die is nee, dat is heel goed. Nelens! Ja, godverdamme. Moet je eens kijken, Dit is toch geen koffie? Ja, ja heel, goed, he. heel goed. Senna! Ja, godverdamme. Moet je eens kijken, dit, dit is toch geen koffie? Ja! Oh, ja. Oh, nee. ja Jesse, kop maar in! Ah... Grapverdamme, moet je nou eens kijken? Dat is toch geen koffie? Oh, ja. Dat, ja. is het, uh, dat is dat filmpje van de... Aromig. Aromig. Aromig. in, in sperma -cappuccino, ja. De Sperma-cappuccino. Ja, ja. Nee, nee nou, nee, de sperma Ja, jullie zijn echt on the brink, zoals de Engelsen zouden zeggen. Om hele dikke prijzen te pakken, namelijk het jaar prijzenpakket Echter, wij moeten hem nog één keertje met z'n allen doen. Anders kunnen we helaas de prijs niet uitkeren. Ik tel af van 3 naar 0 en dan doen we hem nog één keertje samen. 3, 2, 1. Dat was het. is was het. was toch geen koffie? Dat is toch geen koffie? Gefeliciteerd jongens. Ja! welkom bij je vrienden, de avond is weer goed, ja, ja. met het nieuws van Eva Kloon en de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 Man is depressief, oh man, ik krijg home. 58 Jorden, Alesso, Nate Smith en I Like It. Met Binnen Nu en 30 seconden. Die on this hill van Shin Spyro na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af. Is AI al grappig? Waarom bestaan er geen mooie vrouwen gemaakt van sneeuw? Omdat sneeuw smelt als het heet wordt. <laughs> Het antwoord is nee. 3.8 de, de Avicii en Levels zometeen uh, ja Dit is zeg maar niet te missen nieuwsbericht van uh, Eva. Nee, ja, hoe vaak we gemiddeld per week in de horeca zitten. Oh, nou ja. Huh? Nou, kan niet wachten hoor. Uh, Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou...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 Een paar minuten over half negen. Nieuwsbericht van Eva. Ja, we gaan weer vaker uit eten. Blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO. Heeft een hele simpele reden. Namelijk dat we gewoon weer wat meer te besteden hebben. 30% van de mensen zit één keer per week in de horeca. En dat is nog altijd wel veel minder dan in andere Europese landen. In Engeland uh, gaat bijvoorbeeld 43% uh, iedere week naar de horeca. En in Italië is dat zelfs bijna 60%. Ja. Uh, dan de top drie van restaurants die we bezoeken. Op drie de Chinees... Op twee uh, Franse restaurants en met stip op één de Italiaanse restaurants. Ja, dat snap, ja, dat snap ik wel. wel. Ja. Het, ja. nee, nee, wij dat gaan ik eigenlijk bijna nooit naar een Italiaans restaurant. Nee, ik, ik ook, ook niet. <laughs> Ik snap ik het wel? Nee, nee, maar ik snap dat heel veel mensen. Je hebt van, je, je hebt van, die, grote, van die grote. Hoe heet dat? De Fappiano. Uh, ja, die is die failliet. Die, maar. Oh, uh, ja. oh vandaag. Oh, daar gingen we altijd zo vaak heen. Nee, maar de, je hebt toch allemaal van die. Uh, happy Italy. Ding, ja, ik heb een slecht verhaal nee Nee, ik heb, ik heb echt geen idee. Die is ook failliet? Uit, nee, dat weet ik niet. Nee, ik, ik kom op Italiaanse restaurants Maar ik weet nog van mijn schooltijd. <laughs> dat mensen daar altijd gingen eten. omdat je zo lekker goed kopen en zo pasta kon eten. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik ga nooit naar de Italiaanse Nee, ik vind de, het heerlijk hoor. Dus zeg maar, ik woon in Hilversum. Er zit, zit een super-Italiaan in Hilversum. Ik vind dat, ik vind dat echt, echt goed zit Als je dan echt een goed pastaatje krijgt, oh, dat is gewoon dat is echt heel erg lekker. Alleen ja, zeg maar uit eten gaan is, is al met al natuurlijk wel gewoon een dure aangelegenheid. Het is hartstikke duur. Het is eigenlijk niet te betalen. Nou ja, het is dus... het uh, ja, gaat allemaal heel decadent uh, klinken, maar ik, uh, zo, zo van, vanaf kerst tot uh, nu heb ik nog geen avond uh, thuis uh, gegeten. Nee, maar jij, jij maar, je, daar, zeg maar, je werkt samen dus dan neem je mag nee, wacht, nee, okay, ja, dus wacht, die mag het tron mee. Precies, dan... precies. Dus, eh, dat is opgesteld dat als ik werk, dat ik s'avonds ja. werk en dan niet thuis eet. Ja, ja. Dus die moet je het even af met de dagen. Dat ik dan thuis heb ik eigenlijk of besteld. Ja. Of ik ben gewoon even ergens een, een hapje gaan eten. De, de, deze, maar ben jij niet failliet? Deze... Nou ja, ja ik, heb nog, ik heb nog 200 euro en ik moet nog drie weken. Ja. <laughs> dus het is echt eventjes beknibbelen deze maand. Ja. Alles heb ik uitgegeven rondom die kerstdagen. Ja. Dus je, denkt, je, zegt, maar je zegt veel sneller tegen elkaar, met mijn vriendin dan. Van oh ja, we gaan even daar dan even, maar gaan we even snel een hapje. Gaan we even lunchen, weet je wel. Supermarkt, uh, stroomstoring, uh, Niet kunnen bevoorraden. Moet je weer, uit eten. Moet je, moet je dus weer ergens anders een broodje geven. Nee, maar dit is mooi om heel even aan te stippen. Zeg maar. Ik denk dat ik jou voor al acht verschillende dingen het argument heb horen gebruiken. Mijn supermarkt heeft al twee, drie dagen een stroomstoring. Maar zeg maar, de andere supermarkt is gewoon, ja, ik denk nog geen twee minuten verder lopen. Ja, nee, maar dan moet ik helemaal het centrum binnen met die snelle levensgevaar. Dat is ding. Ja, dat is. al. Eva, dankjewel. Sorry, wil ik het even inbreken? Ja. We hebben het vandaag aan het begin van de show gehad... over de meest populaire dierennamen. Ja. En toen zei Bas... Mensen nemen katten niet serieus. Met al die stomme namen. Honden ja, Tosti krijgen, is wel gemeen, ja. Honden krijgen hele leuke normale namen. En, en, en katten die, die worden echt als, als trontbal. Ja, wat betreft en, de namen. Wat betreft de namen. En, ja. en Tosti is er net zo heen. We, we ja. hadden het over Char en Donne, zeg maar. Dat ja. is hoe mensen dan hun katten noemen. Maar ga ja. door. Nou ja, de rode kater Tosti die heeft zijn baasje Peter... tot waanzin gedreven. Ja. Hij is namelijk kleptomaan. Oh. Uh, hij heeft de onstilbare drang om dingen te stelen. En daar zijn Peters buren, de van. Dus Peter die werd zo langzamerhand een beetje de paria in het in, in dorp oh, ja. omdat zijn kater de hele tijd de spullen stilde. Uh -huh. uh, het begon eigenlijk met mutsen, en toen werden dat vaatdoeken, tuinhandschoenen en eerst dacht Peter, ja dat zal hij dan wel ergens gevonden hebben maar goed, hij dacht ik stop het voor de zekerheid wel even in een zak ergens apart, ik gooi het niet weg en dat legde hij dan trots de kat op de tuintafel. Zo van, dit heb ik voor jou geregeld. Uh, en toen op een gegeven moment, toen werd hij een keer op heterdaad betrapt. Door oh, een buurman. Dus die buurman, die is verhaal komen halen. Die zegt, joh, mijn muntjes is meegenomen door, door Trusty. Sorry, dat klinkt bijna als een mop, klinkt ja. ja, ja, je bent echt een mop aan. Ik ben echt aan als het wachtt is, uh, is echt alsof, alsof, alsof van Café de Aftel hier zit Nou, ik heb ook wel een beetje van die krullen. Dus ja, maar, we gaan, gaan, uh, gaan verder. Uh, nou, dus die, uh, dus die man die staat aan de deur en die... <lacht> En euh, nou, goed, die zegt gewoon van, joh, uh, jouw kater die neemt echt spullen mee. Zegt Peter, ja, <lacht> dat, dat is vervelend. Ik heb hier nog veel meer spullen. Zijn er daar ook spullen van jou is Zo <lacht> erg tegenvallen, omdat er geen punchline nee. komt. Weet je niet, weet je niet. Oké, daar heb je spullen uh. mee. <lacht> nou nah, goed, uh, uiteindelijk bleek dat al die spullen dus gestolen waren. Bij mensen uit het huis en uit de tuin. Als hij maar even naar binnen kon, dan, dan pakte hij alles. Yeah. Dus nu heeft Peter alles op Facebook gezet. En hij uh, roept via de Belgische krant op om even op Facebook te kijken. Want um, daar staan de spullen op. En misschien zitten er spullen van hun bij. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, toen heb ik nog even zitten kijken. <lacht> Waarom kan ze dan zoveel zouden muizen? Oh ja, ik ben heel benieuwd. <gacht> ja, dat kan een jachtinstinct zijn, maar het kan ook vervelend zijn. <gacht> no, dus oh, ik denk dat, je dat, dat, je dat Peter niet. gewoon een beetje meer met met Tos die moet gaan spelen. Oh, nou. dat is het. Dat is het eigenlijk oh, geweest. Ik vind echt, zeg maar, we doen dit, uh, dit, dit, dit dit rubriekje doen we denk ik al anderhalf jaar of twee jaar. Ah, oh, langer hoor. Ik, ja, misschien wel. Maar ja. nu ik zeg maar het inzicht heb gekregen dat jij dit als een mop vertelt zonder punchline, denk ik dat ik het ook nooit meer normaal kan gaan doen. Nooit meer normaal. En maar horen. Ik zat laatst dat was dat, ik dat, dat, dat, dat, dat, dat, dan even op. Ik, ik zat deze week te denken, moeten we er nog wel mee doorgaan? Hoezo dan? Nou, omdat ik gewoon voel dat jullie misschien de, de dieren soms niet serieus nemen. En het nou. is toch wel een, een wisseltrofee die ik je moet, uitdeelt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er weer aardig uh, smakelijk om gelachen heb. Ja, dus maar jij lacht altijd om de verkeerde dingen. Ja, dat klopt. <lacht> dat is ja, de, ja dit, kijk zeg maar, je zegt, je zegt altijd om een beetje hè, de, de, de sfeer te behouden. zeg je altijd, we lachen je niet uit, we lachen je toe. Ja, maar in maar dit dat geval dat lachen we je wel echt uit. uit. Ja. <lacht>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 Yeah.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 Damiano David, en talk to me. Ja, veel plezier zo meteen. Nou, dat kunnen we wel stellen, ja. Want hij staat, hij staat echt te popelen, staat. Ach, Met de hoefjes te trappelen in de stal. Ja, nee, ik, ik, ik doe even zo'n koptelel ervan af. Ik hoor, ja, trippeltrappeltrappeltrappeltrappelt. Het is Jordi Warner zo meteen. Ja, zo meteen. De vijfde weekend mix. Hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren.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 Bij Centerparks. Volg je natuur? Centerparks. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Fejo maakt het mogelijk. VEO, de specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. VEO. Leven zonder bril.nl. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen! Scherp zien, zonder bril of contactlenzen? veo Levenzonderbril.nl 18 plus speelbelust. Ja, ja? Echt serieus? Oh. oh, wat een geld! 18.000. wat verdikken we? Ben jij de volgende postcode loterij winnaar De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Aleander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.aleander.nl. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijzen.